Alles onder controle? Ja! Mooi man. Ja. Uh, twee uur is de laatste. Nee. Twee uur? Ja, twee uur. Ja. nou gaan uh... we... Toppen. Ja. Goed hoor. En dan weet ik ook niet wat er van doen. Heb je Nee. Heb je wel eens een sluiting meegemaakt? Nee hoor, nee. Oké. Okay. Nee, geluk. Ja, als ik de deur ga voor mij thuis de deur daar deur gesloten Ja. Maar je komt daar altijd weer in, dus... Ja, ja hoe de mijn deur gaat al jank als ik weg ga, weet je. Aanweekt, wat zeg je? Mijn de deur? Ja? Die gaat al jank als ik weg ga. Ga je nou weer, zegt je dan? Ja. Ja, Je komt er nog Ja, Hij ja. ja, weet het niet meer, hè? Nee. Oh, geweldig, geweldig, geweldig. <laughs> We kunnen we er een grap over maken? Ja, maar, maar je moet wel. Ja, dan moet je wel. Ja. Heerlijk gesproken, dus of schoop je wel hoor? Dit? Ja, ja tuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, je moet wel. Ah, het begon met deze, jongen. Je zeg jij Je weet, je begon met wat maar wat dag het meer is. Hoor? Hey. Ik zei keer dat. Heb ook, hoor? Echt? Zeg, denk, denk ik. Oh ja, oh, vanavond de voorschijf kijken, bijvoorbeeld, noem maar iets wat op. En dan is noem maar donderdag. Ja. Dat hè? Ja, klopt. Nee, maar. Het is niet anders. Uh... Ik weet nog echt niet wat voor dag was vandaag. <laughs> Ik ben het helemaal kwijt, man. Dat is niet goed hoor. Ja. Yeah. Het is vrijdag. Sorry? Het is het dus Marth, bij ons, op vrijdag, in de zin? Wat? Wow. is staat in de koffer. Verdomme Marth, nu? Dat kan toch niet? waar zou jij dan? Aan de goede je Oh, dat is die straat van de aan. Echt waar, daar zo? Oké. Oké. Zat ik bij wel het aan het begin of aan het eind? Oh, midden. midden? Als je, zeg maar vanaf de oude die is kopenbok uit, zeg maar. Ja. boven bovenin de boulevard. Ja, links of rechts? Rechts. Rechts, dan gaat het midden nog meer en dan helemaal bovenin je appartement. Helemaal boven. Zo. Ja. Ja. ja. nog naar boven. Nou, wil ja, is wel een raak hoor. Oh, ik wil dat het zo'n oude jaartsloeslift, weet je wel. Ik zou gewoon, ik zit zo hard te kijken naar boven, jongen. Nee hoor. Goed zo. Ja, uh, Lijden, maar, nee, maar, nee ik. maar... Ik snap het. de boodschappen doen zo'n stuk hoor. Ha, ha, ha. Ja. Goh, maar waarom ga je dan niet meer, lekker ergens dan ja, Ik heb een prima appartement. Ja. Ja, dat snap ik. Je zit bij het strand. Dat is waar, dat is waar. Wil naar beneden? Wil je zo'n stroomt op? Ja. Beter ga je neer. Nee, dat wel. Ik ben zo'n achtertuin. Wil je nog Ja, Dat is waar, dat is waar. Ja. Maar je dochter die, die, die komt nog bij jou. Ja, en dat zijn ja, ze nu. Als is ze nu? Ja, ik zou eigenlijk dat niet hebben. Vandaag. Maar, maar Piet heeft het omgegooid. Ja, dat klopt, omdat die miro gaat die kant van draaien. Nou ja, maar ik ja. wilde er vandaag ook nog aan bijen vanavond zijn. Uh... Oké. Okay. Dus, ja, je zijn de smiting makkelijker uh, en studeren en. Uh... Oké. Okay. De die moet nog gedaan worden. Uh, Oké, okay. dus ja, dan maak ik het allemaal benieuwd. Ik ben blij dat jij nog een beetje soepel bent of uh, flexibel, weet je wel, dat soort dingen. Jongen, ik ben zo flexibel. Eh, ja, maar, maar toch ja. Je moet dus een jood doen, maar zo flexibel ben ik. Haha. Uh... <laughs> uh, uh, ik moet blijven lachen, man. Ja, sowieso. Nee. Dennis, sowieso wel, echt waar. Af en toe is het hier met de huid met de pet op. Ik neetje? wat ben ik nou in beland? Toen, ja. toen ik hier voor het eerst kwam, jongen. Ik wist niet wat ik zag, joh. Maar dat probleem had Nico, dus ook. Ja? Nou, Nico, die zou het echt niet zitten. Nee? Nee, ja, ik heb afgezegd. Hij zei, hij komt nog niet. De vader uur dat komt hij zo niet. Ik ja, heb het nee. één keer gedaan. Hij zei, hij, ik heb kapot, maar Hij zei, ik doe het niet meer. Oké. Okay. Ja, dat snap ik wel. Oké. Okay. weet je ook wel op, he? Echt, dan weet je echt op. Oké, oké, maar ik heb er straks ook gezegd, ik moet op twee in fietsen. Dus ik ben morgenochtend op 8, ik uh, thuis, uh, okay. dus ja, het is over 8. En de want ik zou ik al zien. En dan ik, ja, het gaat over 8 zo. Ja, weet beetje, dan ga je slapen, dan is het nieuw, of niet dat je okay. ja, je wet uitkomt. Ja, je kan ook met mij mee rijden, maar ja, dan moet je nog op je fiets. Ja, dan moet ik je, je fietsen. Maar ja, als moet je even voeren en uh, rijden naar hier. Ik weet niet wanneer jij moet even kijken. Ik moet 3 januari. Ja, ik ook 3 januari. Oké, dan hoor. Kort voor 6 ochtends tot middags. Ja, dat zie je toch. Maar je kan niet op. Wat? Nee, ik Je serieus. Ik dat komt maar wel. Oh, even kijken hoor. Ik zal een, uh... Even kijken. Dan nou, gaan we nu die pakken, dacht Ja, maar daar moet, moet je niet aan vasthouden hoor. Dat zeg ik eerlijk hè. Mm -hmm. Ik hou ik, althans, ik, ik hou me er niet, niet aan vast. Die ik hier ook niet. Als ik hier heb. Volgens mij moet ik ook drie. Uh... Ja, ik ben hier aan de baan. Oké. Okay. Dan haal ik jou gewoon weer op hoor. Maar ik word weer ochtends beginnen. Ja, uh, ja oké. Okay. Daar ja, moet ik even kijken. Dus kan, ja. ja, natuurlijk, natuurlijk. Want ik denk, waar maag, hè? Ja, laat ik fiets daar Ja, laat hem dan hier staan en dan kom ik dan de volgende keer. Ja. Als jij zegt van goh, ik, ik heb een fiets uh, he? Maar ik vind het een beetje onnodig om jou helemaal om te laten. Dan denk ik, ja, wacht van morgen. regen hey, ook, weet je. Oké, okay, nou dat zou een kut weer te worden morgen. Nee, joh, ja, hij gaat met mij mee en dan een blanke dag. Ja joh. Voor mij, voor mij is het misschien tien uh, minuten om. Ja, dat nou, kan heel lang. Ja. ja, nee hoor. Maar ja. ik, ik, ik vind het zo ellende voor je. Dat, uh... Nou, dat is een klein We maken maak het zin, ja, met die kindje moet je, je Ja, dat komt. Maar die is een stuk lekker niet mee. Kijk man, Superman. Ja. Maar goed, dan haal je de andere kant op en dan weer je die je tegen, weet Ja, goed. klopt. Maar ik vind het sowieso wel knap dat je dat ik met de fiets komt. Maar ik bedoel, er zijn menige mensen die denken, ja, ik kan niet of ik wil niet of ik moet, uh, ik moet een broemetje hebben of ik moet dit of ik moet dat. Ja, ik blijf ook een auto hebben. Hè. Maar uh, ja, ik heb er geen probleem mee. Nee, maar ik vind het knap dat je toch, toch. Maar dat is toch, hoeveel kilometer is dat? 12 kilometer? 23. Nee, joh! 24 de reis niet van de terug, ja. Nee, serieus Dennis? Serieus? 46 kilometer in de Dus 230 kilometer in de week. Nee, man! Hè? Ja. Maar stelvind je, Goed voor de reiskosten. Ja bel! Maar weer video mee met de autotel, met dit met steeds speel met dit weten eruit. Nee, Dennis. Ik kan het mee hoor. Ja ja. Alright oh, zeg. Ja, dat is nog steeds aan het oh, laat Januari, 3. Ja. Woensdag de derde. Ja, klopt naar de kijken. Nou, ik ben dan de eerste en de tweede vrij. Ik en De derde, ja. beginnen. dan haal ik vier dagen. Nou dan ja, de meisent erop in één oh. En dat is eigenlijk kwart voor 6 voor twee. Ja. ja, dat is mooi. Toen haal ik je op. Ja, maar goed, als ik dan van de week op twee uur moet. Sorry? Als ik van de week dan echt op twee uur moet. Ja. Dan zie ik wel een uifje doen van de week. Kijk zo. Ja? ja. Ik heb 12 uur, ik heb mijn nek en 12 uur. En ik ben 3,5 uur onderweg. Nou, dat is 15,5 uur bij de 6 uur van de 24. Maar is dat dus toch maar te vragen. Als ze zich gaan houden, dat zeg ik eerlijk hoor, Dennis. Want ik ga Ja, nee, ik weet het. Uh... Ik, trek, ik trek er geen pijl op. Omdat ik, weet, ik ga geen afspraken maken. Ja. En dan bel ik die veld en dan het niet dus dan zeg ik ja, ik heb een afspraak. Dan ga ik gewoon, ja, dan haal ik jou ja gewoon nog. Ja, lekker man. Ja, toch, dat is een spreken. Ja, nee, nee, maar ik vind het zo kut. Nee, ik schrik er wel door 23 kilo, die je, gek tegen je bent. 46 maar, ja. ja. ja. En dat doe je dat doe ik nu, even kijken, één ja, we week, week met je met... Uh... Ik, heb, ik heb één week heb ik gedaan, de eerste week heb ik hier begonnen, uh, heb ik gefietst En toen kwam ik bij het theater ben je gedaan, een beetje klikken. Ik dus hij vindt, jongen, ga je er bij mij mee. Ja, dat is goed. Ik ben twee weken met Vincent mee geweest. Dus. Ik zie je vacantie niet. Ja. ja. Weet het sport? Ja. Ja, fietsen. Nee, man. Om een mee rijden. Nou, lekker. Ja, man. Ja, dat is wel ja, gek, hè. Ja, dat is echt. Maar daarom ziet ik er ook zo atletisch <laughs> ja, uit. Ja, ja. Ja, ja. ja, ja.